Vijf uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdijk. De defensieplannen van VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra vallen niet overal goed. Heeft hij gelijk dat er geld bij moet om Europa veilig te houden? En de droom van iedere sportdocumentairemaker... maker op de huid van een wielerploeg. Eerst het internationaal met Mark Visser. De Nederlandse correspondent Rena Netjes, die gisteravond in Cairo was opgepakt, is weer vrijgelaten. In het Radio 1-journaal reageerde ze zojuist opgelucht. Ja, zeker. En ook nog een verrassing. De ambassadeur kwam persoonlijk opwachten, ophalen. Ja, ik ben heel erg opgelucht. Want het was geen pretje om daar te overnachten in de politiecel, moet ik zeggen. Netjes werd aangehouden terwijl ze een reportage maakte over werkloosheid onder jongeren in Egypte. Ze werd door de politie beschuldigd van het opleggen van de westerse cultuur aan Egyptenaren en zou een gevaar voor de staatsveiligheid zijn. Maar volgens de rechter waren er onvoldoende gronden om haar vast te houden. Het wordt mogelijk om vrijgesproken verdachten nog eens te vervolgen als er belangrijk nieuw bewijs opduikt. De Eerste Kamer ging met een zeer kleine meerderheid akkoord met een wetswijziging van minister Opstelte. Met de nieuwe wet wordt het mogelijk mensen nog eens te vervolgen als hun daad tot iemands dood heeft geleid. Stemden 36 senatoren voor de wetswijziging en 35 tegen. Minister Opstelte bracht vandaag in de Eerste Kamer nog wel een beperking aan in de groep die nog eens kan worden vervolgd. Ik zeg u graag als Senaat toe zeker te stellen dat dit wetsvoorstel in de praktijk uitsluitend toepassing zal vinden in de gevallen waarin het er echt om gaat. De misdrijven waarbij de dader opzettelijk de dood van een ander heeft veroorzaakt. Noktsjeld zal daarom een ministeriële regeling over uitbrengen. Critici vinden dat de minister de beperking in de wet moet zetten, maar volgens hem is dat niet nodig. In Zuid-Soedan zijn twaalf leden van de VN-vredesmissie... die daar actief is gedood. Slachtoffers zijn militairen en burgers, meldt de VN. India zegt dat er vijf Indiase militairen zijn gedood. De VN heeft geen nationaliteiten bekendgemaakt. Een konvooi van de Blauwhelmen werd vanochtend vroeg onder vuur genomen. Volgens het Zuid-Soedanese leger... zit een Soedanese rebellengroep achter de aanslag. De aspergetilster uit Zomeren, die buitenlandse werknemers uitbuiten... hoeft haar boetes niet meer te betalen. Er stond nog 293.000 euro open, maar de rechter vindt dat bedrag onevenredig hoog. Haar huis en bedrijf zijn al verkocht op een executieveiling... en de vrouw heeft niets meer. De vrouw kreeg de boetes omdat ze in 2011 Oost-Europese aspergestekers zonder vergunning en onderbetaald liet werken. Zelfs zat ze toen al in de cel voor het uitbuiten van Polen, Roemenen... en Portugezen op haar bedrijf.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 De landelijke intocht van Sinterklaas is dit jaar in de stad Groningen. Het stoomschip van de Goedheiligman meert eraan op zaterdag 16 november. tijdens een persconferentie bekendgemaakt door burgemeester Reewinkel. Sinterklaas uh, heeft uh, mij laten weten... dat hij uh, voor het eerst uh, in de televisiegeschiedenis... Uh, aankomt in uh, provincie-stad uh, Groningen. Daar uh, zijn we uh, hartstikke blij mee. vinden het natuurlijk uh, heel erg uh, leuk... En natuurlijk zendt de NTR de intocht zoals altijd rechtstreeks uit... in een extra lange aflevering van het Sinterklaasjournaal. Het weer dan af en toe regen. Morgen en donderdag regent het ook nog. Af en toe is er wel zon. Maar vanaf vrijdag knapt het weer langzaam iets op. René Passet bij het verkeer. Ja, ik begin alweer te praten. Moeten we nog aan wennen hoor, aan die nieuwe aankondiging. Ik ook, René. Ga je gang. 40 files, 140 kilometer. Op de A1 dus, daar was een ongeluk bij Muiden. Nou, het is wel aan de kant gezet. Maar je krijgt al die files die daar ontstaan zijn, niet zomaar weg. Op de A9 Amstelveen naar Diemen staat bij knopend Diemen 4 kilometer. En ook de A10 is aardig volgelopen. Vooral de A10 Zuid tussen Osdorp en knap het meer 11 kilometer. De A50 springt er ook uit, van Arnhem naar Os. Daar staat tussen knap het Grijzord en knap het Valburg.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 De ontvanger noteert een manco op de vrachtbrief. Wie draait erop voor de schade? Test direct uw parate kennis op directduidelijk.nl De bandenwisselweken worden mede mogelijk gemaakt door de Vaco Bandenspecialist. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Zeg, ik lees hier, het Rabo Bedrijvenpensioen biedt ondernemers rust en ruimte om te ondernemen...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 NOS Radio 1 journal. met Tim Overdik. Zeven over vijf, goedemiddag. Zwartspaarders opgelet, het ministerie van Financiën... vergroot de jacht op rekeninghouders met zwart geld. Belastinggeld is hard nodig in tijden van crisis. En dat maakt de uitspraken van Halbe Zijlstra over defensie intrigerend. De VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra wil investeren in de Nederlandse defensie... omdat de Amerikanen zich steeds meer terugtrekken. Je ziet Amerika die uh, met schaliegas uh, binnenkort een uh, energie-exporteur wordt. Die hebben veel minder belang in het Midden-Oosten dan ze nu hebben. En ze richten zich meer op, uh, op China en, uh, en, en Noord-Korea. Dat betekent gewoon dat zij pas decennia lang onze veiligheid feitelijk hebben betaald. Dat dat meer op onze eigen schouders terecht zal komen. Kortom, niet minder, maar juist meer geld naar defensie. Kokolijn, goedemiddag. Goedemiddag. De defensiespecialist van Klingendaal heeft zelfs daar een punt. Hij heeft wel een punt als je naar de lange termijn kijkt. Lang, dat is tegenwoordig uh, al een jaar of drie, vier. Um, de NAVO-landen, die, uh, die moeten de, de defensiekosten een beetje spreiden. Vroeger was het een soort 50-50 situatie. Dus dat de Amerikanen ongeveer de helft voor hun rekening namen... en de hele rest van de NAVO uh, de andere helft. Tegenwoordig neigt dat naar een situatie van 70-30, zelfs 88-20 volgens sommigen. Dus dat de Amerikanen veel meer voor hun rekening nemen dan de rest van de NAVO-landen. Maar ja, de Amerikanen hebben ook andere prioriteiten. We hebben misschien wat minder belang bij al hun bezigheden... rondom Noord-Korea en het Verre Oosten dan zij. Toch heeft Obama vorig jaar al gezegd... Uh, dat Europa wat hem betreft voortaan een, een, een, uh, een soort producer's community is... van security, van veiligheid. Wij moeten dus voor onze veiligheid gaan zorgen. Wij moeten die maken en niet langer een consumer werelddeel is. Nou, dat was een, een belangrijke hint. Jullie ja. moeten meer aan je eigen defensie gaan uitgeven. Want wij verleggen de aandacht een beetje... Naar het Verre Oosten. Maar ik ben niet zo eens met Zijlstra als hij zegt dat de Amerikanen hun aandacht voor het Midden-Oosten aan het verliezen zijn. Dat zullen ze zeker niet. Wat dat vind ik de redenering een beetje te kort door de bocht. Maar goed, laten we ons richten op die bezuinigingen. De geldkwestie waar Zijlstra zich dus hard voor maakt. Als je kijkt dat Europa dus inderdaad ook aan het bezuinigen is, zie je ook dat die stap wordt gemaakt om in die trends ook meer te gaan samenwerken. en het op die manier financieel te kunnen klaren? De lidstaten. Dat is toch ook een afspraak die is gemaakt? Nou ja, het, het, is een, het is geen afspraak, het is een, een, een goed plan. Maar het is een plan dat we al veertig jaar hebben. En de ervaring leert dat samenwerken ja, op de lange termijn misschien wel voordelig is. Uh, iedereen doet waar hij goed in is en die specialiseert zich daarin. Maar de kost gaat voor de baat uit. Samenwerking levert meestal eerst extra kosten op. En misschien over een jaar of tien, twintig pas de voordelen. En ik denk dat dit kabinet toch meer naar mogelijkheden zoekt om op korte termijn ook al winsten in te boeken. Dus meer geld uitgeven geven aan Defensie... en meer samenwerken... Uh, dat gaat op het ogenblik uh, op de korte termijn denk ik alleen maar meer geld kosten. Laten we toch eens even kijken waar we mogelijk wel uh, zouden kunnen uh, optuigen. Waar je uh, wel zou kunnen investeren. Is er binnen Defensie eigenlijk wel ruimte om dat te kunnen doen? Het regeerakkoord zegt om te beginnen... Uh, je moet het doen met de hoeveelheid geld die je nu hebt. Dus die laat helemaal geen ruimte voor extra Defensie-uitgaven. Die hebben ook... Uh, de formateurs aan minister Hennis opdracht te geven om te gaan zoeken naar de toekomst van de krijgsmacht binnen de bestaande financiële kaders. Nou, dat betekent gewoon meer krijg je niet. En gaan nu eerst maar zoeken wat voor type krijgsmacht. Maar het zou goed voor heeft. de komende jaren kunnen zijn, niet voor dit jaar, maar in de nabije toekomst dat zij er aan meer geld wil voor defensie. Waar zou je dan het beste kunnen investeren? Ja, de, de, dan wacht ik toch liever eerst op de toekomstvisie van mevrouw Hennis. Uh, Zij kan gaan investeren in een krijgsmacht die met de grote jongens mee kan. Dus die voor in het conflict schouder aan schouder met de Amerikanen... en de Britten en de Fransen hier en daar worden op zaken stelt. Uh, ja, hangt er vanaf wat je ambitie is. Wil je een groot land zijn en in ieder geval doen alsof en meedoen... dan moet je dus daarin investeren. In veel JSF's kopen, zou ik maar zeggen. Uh, wil je daarentegen nuttig werk doen na een conflict... of nog een beetje in de laatste fase van een conflict dan kom je weer uit op een stabilisatiemacht. Ook heel erg nodig, ook heel erg nuttig, maar de politiek moet dat beslissen. Ja, wat mist, nou, mist Nederland op dit moment de ambitie... om een grotere bijdrage te kunnen en willen leveren binnen de NAVO? Nou, tot nu toe hebben we wel voor die eerste optie gekozen. Graag meedoen met de Amerikanen als het nodig is. Graag mee, interveneren voor in het conflict. Uh, maar bij Libië en bij Mali blijkt dat Nederland uh, ja, een beetje... Uh, de kracht verloren heeft om dat te doen. In ieder geval de wil op dit moment verloren heeft om dat te doen. En uh, lijkt ook uh, de rek er een beetje uit. De veerkracht een beetje uit. wellicht? Uh, we hebben gewoon te veel geld uitgegeven aan dat soort dingen. En we kunnen dat niet meer volhouden. Afgaande Afghanistan hebben we ons ook moeten terugtrekken uit Oerskan. En sinds die tijd speelt Nederland een beetje tweede viool. En wellicht dat daar ook uh, de uitspraken van Halbe Zijlstra voor bedoeld zijn. Kokolijn, defensiespecialist bij Klingendaal. Dank u wel. Doe. Staatssecretaris Frans Wekers van Financiën vergroot de jacht op de zwartspader. Nu is het zo geregeld dat uh, in binnenlandse belastingaangelegenheden... Uh, de verjaringstermijn vijf jaar is. Dus uh, na die vijf jaar vist de fiscus achter het net... Om nog uh, naheffingsaanslagen op te kunnen leggen. Dat kan dus niet meer. En uh, het wetvoorstel waar ik aan werk, wil ik dat oprekken na 12 jaar, zodat de buitenland- en de binnenlandssituatie gelijkgesteld wordt voor malafide uh, belastingplichtigen. En inmiddels ligt dat wetvoorstel bij de Raad van State, en zodra het daarvan terug is, kan het naar de Kamer en kan de Kamer het snel behandelen. En dat is... nou, ik hoop dat dat uh, uh, nog voor de zomer kan uh, gebeuren, dat de Kamer het in behandeling kan nemen. Dan zal het niet per 1 januari aanstaande in werking kunnen treden, dat is de korte dag. Maar ik hoop dat het uh, uh, op 1 januari 2015 ook uh, daadwerkelijk in werking kan treden. Wat ik wil is dat bonafide fide belastingplichtigen veel sneller duidelijkheid krijgen over hun fiscale situatie. En dat een aanslag dus ook veel sneller vaststaat dat dat zeg maar, na uh, dik drie jaar het geval is. Terwijl uh, belastingplichtigen, mensen... die willen zijn wetenste de visjes flessen... dat die nog uh, tot twaalf jaar achter de broek gezeten kunnen worden. Dat laatste dat kan in internationaal verband. Dus als er sprake is van uh, zwart sparen op een buitenlandse rekening... dan kunnen we uh, die mensen nog twaalf jaar achter de veren, achter de broek zitten. Maar uh, ik ga dat zodanig veranderen... dat ook in binnenlandse situaties die twaalf jaar gaat gelden als er uh, kwade wil aan de orde is. En waarom 12 jaar? Nou, 12 jaar dat, uh, is een uh, internationaal geaccepteerde standaard. Uh, je kunt niet uh, oneindig lang uh, de termijnen opbreken En 12 jaar schijnt een uh, internationaal geaccepteerde standaard te zijn... ook in het kader van het uh, EVRM. Maar je zou ook kunnen zeggen dat is ook vrij kort. Nou ja, dat ligt eraan. Als je uh, 12 jaar nadat je de uh, gegevens beschikbaar hebt gekregen... Uh, aan de slag kunt gaan, nou, dat is een hele tijd. Uh, ik uh, noemde zojuist het voorbeeld van KB Lux. Daar hebben we gegevens gekregen uh, ergens begin 2000. En we konden aan de hand van die gegevens ook, al, ook nog aanslagen opleggen die toen 12 jaar terug werkten. Dus als ik kijk die zaken die nu nog spelen, uh, dan zijn we inmiddels ja, uh, bijna 20 jaar verder. Dus de adem is lang en de arm ook. Sprak staatssecretaris Wekers van Financiën tegen Peter Blok. Werkt over files op de Nederlandse wegen. Waar staan ze, René Pesset? Op 46 plaatsen, Tim. Het is toch best een drukke avondspits geworden. En dat heeft uh, voor een deel te maken met uh, het ongeluk bij Amsterdam... bij Muiden om precies te zijn. Wat wel van de weg af is trouwens. En bij uh, Arnhem is het heel druk. Op de A50 naar het zuiden. Alles bij elkaar staat er nu 175 kilometer. Dat is echt meer dan we gewend zijn. Maar op de A1 dus. Bij Muiden ging het mis richting Amersfoort. En daardoor uh, nog file op de A9. De Gaasperdammerweg voor Diemen. En de A10 Zuid zat ook helemaal vast. 11 kilometer... Op de A13 nu een kapotte auto bij Delft-Noord. Op de rijbaan richting Den Haag, dus daar staat 3 kilometer. En op de A50 arnhem os een lange dagelijkse file tussen knap het Grijzoord en knap het Ewijk van 11 kilometer. Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Het Radio 1-journaal met Josephine Trehi. Je zat ergens op de hei in Epe. Niet waar, Josephine? Ja? Met een schapenhoeder. Ja, dan wordt hij gehoederd. Christinwis is bezig. Ze lopen netjes mee. Ja, dat is discipline. hè? Daar werkt u al 25 jaar aan. Ja, ja, ja. dat moet je ook bijhouden. Kan ik dat nou ook wat u doet? Uh, als jij drie dagen, vijf dagen per week, drie jaar, vijf dagen met mijn week meeloopt, dan kan ik je dat wel leren, ja. Ze lopen achter u aan alsof het hondjes zijn. Ja. Dat is gewoon discipline in je koppel. Dat is geen conditionering, dat is discipline. Maar dan moet ik ook zo'n mooie hoed als u op. Ah, dat mag je. En een grote leren jas heeft u aan. En, en wat is die stok in uw hand? Dat is een kluitschuppen. En waar is dat voor? Daar kun je kluikjes mee gooien. En waarom zou je dat doen? Nou ja, als je één schaap uh, de andere kant op wil sturen, kun je dat, uh, kun je dat met de kluitschuppen doen. Oh, doe eens. Uh, dat hoeft hier niet. Dan moet je kijken hoe mooi ze achter, achter ons aanlopen. En Sammy de hond, die blijft ook netjes bij ons? Ja. We zijn hier omdat het niet goed gaat met u. Nee, dat klopt. Failliet verklaard ah, deze week. Ja, nou ja, nog niet failliet verklaard. Maar uh, bij ons is de bodem in, uh, in zicht van... Uh... Oh, ze schrokken nergens van. Wat gebeurt ja, er? Nee, het? de hond reageert. Oh. Nou ja, de, de, de bodem is niet in zicht. daar zijn wel al, al doorheen. En we hadden gehoopt op, uh, op een grote klus van uh, natuurmonumenten. En uh, ja, we hebben een, ze hebben een aanbesteding gedaan voor gehoede begrazing. Nou, daar hebben we een vet op uitgebracht. En u bent het niet geworden, ja? Ja, dat klopt. Ik ben bij ze geweest vanmiddag en gevraagd waarom ze niet voor u gekozen hebben. Nou ja, goed, we hebben gekozen uh, volgens een bepaalde methode. En dat hoort bij, zeg maar, bij een bepaalde subsidieverlening. En dan heb je gewoon vijf uh, me meerdere schaapskudders, uh, of schaapsherders te vragen van... kunnen jullie het werk doen? Nou, en uh, we hebben gekozen uh, voor degene die uh, het werk het beste kon. Nou, en ja, dat was in dit geval uh, krimwis niet. En dat is dus uh, gevallen op een ander uh, die, die volgens ons uh, de prijs, ook de prijs, maar ook uh, de kwaliteit... dus eigenlijk hetgeen wat wij vroegen het beste kan uh, waarmaken. Want wat doen zij beter dan? Nou ja, dat heeft met een bepaalde methoden van begrazing te maken... En uh, Grimwis loopt zeg maar, uh, over het hele heidegebied heen, of, over het stuifzand. En uh, deze die, uh, die gebruiken meer zeg maar, de drukmethode. Uh, dat betekent gewoon op bepaalde plekken waar het eigenlijk nodig is... Hè, waar het meest uh, grazig materiaal staat, daar zet hij op dat moment de meeste schapen op. Zij zijn niet rondtrekkend? Zij zijn niet rondtrekkend. Hmm. Goedkoper ook? Ja, dat klopt. Ze zijn ook goedkoper. Ja, Ben Roetert was dat van Natuurmonumenten. Ja. Hij zegt die anderen waren beter en hij geeft ook toe ze waren ook wel een stuk goedkoper. Nou uh, ja, kijk, of ze beter zijn, waag ik te betwijfelen. Uh, ze hebben een begrazingsplan uh, erbij geleverd... wat gaat over goede begrazing. En als hun meer druk op specifieke onderdelen in het terrein willen hebben... kan ik dat leveren. Zowel goed als gerast. Dat is geen enkel probleem, maar dat hebben ze mij niet gevraagd. Ja, dit wordt wel een beetje gedetailleerd, hè? Maar het gaat erom dat ja. u bent rondtrekkend, dat is nostalgie... Dat is cultureel erfgoed. Ook, en dat wordt oh. verdrongen dan door die goedkopere mensen die nou, het... Ja, want het gaat uiteindelijk over de centen. Wat ze hun vertellen, wat ze in het terrein willen... en welke graansdruk ze op specifieke onderdelen willen hebben. Kan ik dat gewoon leveren? Daar ben ik toch vakman voor. Ik zit niet voor Jan van 25 jaar in het vak. Hoe moet het nu verder met u? Nou, bij mij gaat het verder goed. Alleen, de schapen gaan gewoon naar de slager toe van de week. Want wij hebben geen geld meer. Laten we na zessen nog even doorpraten over mogelijke oplossingen. Is goed floor, a record on, I'm living for, an endless song, I want you more. Heartbreak. Ilse de Lange. Duizenden Noord-Koreanen gingen opnieuw niet aan het werk in Kaesong... de industriële zone waar Noord- en Zuid-Koreanen samenwerken. Tot irritatie van de fabrieksdirecteuren. Zij willen dat beide regeringen zo snel mogelijk een eind aan de ontstaande situatie maken. Daar gaat weer een uh, legerjeep. Die mag wel de grens over. Wij worden tegengehouden bij een roadblock vlak voor de... Herenigingsbrug die zo symbolisch zo heet. de herenigingsbrug die de grens tussen Noord- en Zuid-Korea vormt. Dit brengt Noord-Korea veel schade toe. Want uh, de Zuid-Koreaanse bedrijven betaalden in dollars aan de Noord-Koreanen. Om daar te kunnen werken in dat industriële complex. Nu, die harde valuta, die dollars zijn weggevallen... is er toch uh, ook voor de Noord-Koreanen een moeilijke situatie ontstaan. Voor de bedrijven is het natuurlijk al heel erg lastig. Uh, die hebben kleding klaar liggen, producten klaar liggen... die nu niet bij de klanten bezorgd kunnen worden. En daarom gaven ze eerder op de dag een persconferentie. We roepen Noord- en Zuid-Korea op om de essentie van het probleem... niet af te doen als een politiek en militair probleem, lezen ze voor. Wat er nu gebeurt in Kaesong is een puur economisch probleem. Volgens de Zuid-Koreaanse directeuren gaat het hier namelijk gewoon om geld... De Noord-Koreanen willen meer en houden de 52.000 Noord-Koreaanse werknemers thuis als chantagemiddel. Youngkyu Park heeft in Kaesong een fabriek waar herenkleding gemaakt wordt. Zijn productie ligt vandaag volkomen stil. Ik heb 3,4 miljoen euro geïnvesteerd, de hele fabriek opgebouwd en dat is het niet alleen, zegt hij... We hebben ook de 700 Noord-Koreaanse werknemers die bij me werken opgeleid. Dat komt er ook nog eens bovenop. Dat Zuid- en Noord-Korea zo in conflict zijn... is heel beschamend naar de buitenwereld toe, voegt hij eraan toe. Park heeft nog zeven Zuid-Koreaanse werknemers in de zone... Maar daar maakt hij zich geen grote zorgen over. Dat komt omdat dit vaker gebeurd is. Twee van de zeven komen vanavond nog naar huis. De anderen blijven daar de rest van de week. Wel maakt hij zich zorgen om zijn producten. De kleding die besteld is door zijn klanten en die nu niet bezorgd kan worden. We hebben wel een verzekering voor een situatie als dit, vertelt hij. Maar de voorwaarde is dat het een maand moet duren voordat die uitbetalen. Alleen wij moeten de spullen nu bezorgen, zegt hij. Ja. Vooralsnog heeft Noord-Korea alle werkzaamheden op Kaesong opgeschort. En net als we bij de grensovergang willen weglopen, komt er nog die andere waarschuwing overheen. Noord-Korea. Want het wordt worse. Een diepe van de tolk van correspondent Marieke de Vries... sinds Seoul vlak bij de grenzen met Noord-Korea. Hij zei, Noord-Korea heeft de buitenlanders in Zuid-Korea gewaarschuwd... het woord oorlog. Het NOS Radio 1-journaal Sport. Mijn collega Kees Jongkind, goedemiddag. Goedemiddag. Van NOS Sport, jij hebt een hele, hele leuke zomer uh, ja. die je tegemoet kan zien. Want jij mag de Tour de France gaan volgen uh, in... De blanco-ploeg, de ja. wielerploeg. Uh, letterlijk, je mag echt alles filmen. Embedded heet dat, hè? Oh, embedded, ja. ja. ja, ja. <laughs> Met een keurige oorlogsterm. Uh, wordt het ook een oorlogsklus? Dat je echt wilt gaan zien hoe zij die strijd aangaan? Ja. Dat, ja, ja hoe, uh, hoe oorlogzuchtiger die mannen, hoe beter. Uh, ja, ja, we, we mogen alles zien. En dat is natuurlijk wel uniek. Uh, een uh, unieke mogelijkheid om eens een keer... Ik heb nu zeven toeren Francis, zeg maar buiten de bus gestaan... en wachten tot de jongens naar buiten komen... En nou ben ik binnen en dan zie ik hoe ze naar buiten gaan. Maar hebben we dan echt overal toegang toe? 24 uur per dag, 7, of drie weken lang? Ja, overal. En die toezegging heb je van de ja. directeur? Want ik kan me voorstellen dat ze toch even moeten gaan nadenken... als een verzoek bij hen komt, we willen met jullie embedded mee. Dus overal in de bus, de hotelkamers neem ik aan... de massages, de besprekingen. Ja, ja, ja, ja. ja, alles. Ja, natuurlijk wel een goed overleg. Maar in principe uh, is er geen deur voor ons gesloten. Dat hebben we. Nou ja... Kijk, ik, er zijn uh, wel situaties te denken als iemand onder de douche staat... dat we dan niet de camera aanzetten. Of als iemand uh, uh, weet ik veel problemen thuis heeft en net aan de telefoon zit. En, uh, ja, dat zijn uh, zaken waar we wel goed uh, over hebben gesproken. Uh, maar alles wat met fietsen te maken heeft, uh, daar uh, mogen we bij zijn. En alles wat met fietsen te maken heeft de afgelopen jaren... heeft ook met doping te maken. Ja. Is dat een, een extra open, uh, ogen en oren die je daar... Ja, uh, je bent natuurlijk super alert. Uh, en, en daarom vind ik het ook wel heel dapper van de Blanco-ploeg... om uh, de deuren wagenwijd open te zetten. Het is natuurlijk ook te begrijpen. Ik bedoel, uh, hun sponsor is weggelopen. Uh, uh, ze ze, ze zitten echt in het uh, verdachte bankje. En uh, dit is hun manier om... Kijk, uh, het is uh, door Geesink, uh, Robert Geesink en Bouke Molma intern ook wel eens gezegd... Van, er wordt zoveel onzin over ons geschreven... en iedere Iedere keer als wij ergens langs fietsen, wordt er uh, iets geroepen. Um, maar mensen weten eigenlijk helemaal niet wat we precies doen. En misschien moeten we dat maar eens laten zien. Maar is het wel een rode lijn in de documentaire Insight nou, Blanco, zoals je het heet? Nou, ik weet niet wat ik allemaal ga tegenkomen. Dus um, uh, het is in principe een film... Uh, vanaf het moment dat ze op Corsica komen om het gaan starten... tot het moment dat ze uit Parijs wegrijden na drie weken tour... Uh, in die periode gaan we in die film laten zien... wat de Blanco-ploeg allemaal meemaakt uh, gedurende de Tour de France. En natuurlijk uh, heeft dat met medische zaken te maken, maar het heeft ook met uh, wielertechnische zaken te maken. Welke fiets wordt gebruikt in de tijdrit en uh, worden daar nog, uh, wordt daar nog lang over gestegeld en dit en dat. Wat is de tactiek uh, bij bepaalde etappes? Uh, hoe reageren mensen op uh, nederlagen en op teleurstellingen? Of juist uh, hoe reageren ze op uh, overwinningen? Ja, ik weet natuurlijk niet hoe het gaat lopen. Zij weten het niet, ik weet het ook niet. Het gevaar natuurlijk van embedded journalistiek is dat je te dicht op de uh -huh. huid van de mensen zit. Hoe houd je het, je afstand in die drie weken? Nou ja, kijk, zij weten wel dat ik uh, uh, daar ben om uh, journalistiek te, te bedrijven. Ik wil een journalistiek product uh, afleveren. Uh, uh, dus uh, ik uh, hou zeker gezonde argwaan. Maar ja, uh, Tim, als je aan mij vraagt, wat is, je, wat is jouw methode om afstand te bewaren? Ik weet het niet. Ik weet ook helemaal niet wie ik daar ga tegenkomen. Dus uh, ze gaan met een grote groep daar naartoe. Wij worden onderdeel van die, van die ploeg uh, met een camera. En wij, wij registreren. En, uh, ja, en, en dat probeer ik op een zo zuiver uh, mogelijke, op een NOS-achtige uh, journalistieke manier uh, te doen. Ja, uh, meer kan ik niet beloven. Dat is genoeg. Kerstjoen Kent, dank je wel. Succes. Mooie zomer.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 KPN, het netwerk dat werkt voor ondernemers. Dit is Radio 1. half 6, het internationaal Mark Visser. In het zuiden van Iran zijn bij een aardbeving... zeker 20 doden en 600 gewonden gevallen. Dat meldt Al-Arabiya op basis van de Iraanse autoriteiten. Het epicentrum lag 90 kilometer ten zuidwesten... van de enige kernreactor van Iran, die in de stad Boucher staat... De kerncentrale is volgens de Iraanse autoriteiten niet beschadigd... en is gewoon in bedrijf. PvdA-leider Samsom voelt er niets voor om extra geld uit te trekken voor defensie. Volgens VVD-fractievoorzitter Zelstra is dat op termijn nodig... omdat de Verenigde Staten hun troepen uit Europa beginnen terug te trekken. Maar Samsom zegt dat de PvdA andere prioriteiten heeft... zoals onderwijs, zorg en sociale zekerheid. De Belastingdienst krijgt van Trouw geen inzage in de lijst van miljonairs met geld op geheime rekeningen in het buitenland. Staatssecretaris Wekers van Financiën deed vanmiddag in de Tweede Kamer een beroep op de krant de lijst te overhandigen. Hoofdredacteur Schonen laat op Trouw.nl weten dat hij de gegevens niet met de Belastingdienst zal delen. De Nederlandse correspondent Rena Netjes, die gisteravond in Cairo was opgepakt, is weer vrijgelaten. Netjes werd aangehouden terwijl ze een reportage maakte over werkloosheid onder jongeren in Egypte. Ze werd beschuldigd van het opleggen van de westerse cultuur aan Egyptenaren. en zou een gevaar zijn voor de staatsveiligheid. Maar volgens de rechter waren er onvoldoende gronden om haar vast te houden. Staatssecretaris Steven vindt de aankondiging dat gevangenispersoneel gaat staken te vroeg. Ze hebben Teven een ultimatum gesteld tot volgende week donderdag. De bonden zijn het niet eens met de beslissing van Teven om het tientallen gevangenissen te sluiten. Maar de staatssecretaris benadrukt dat er nog dingen kunnen veranderen. Zometeen meer in het Radio 1 journaal. En VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon waarschuwt dat de situatie op het Koreaanse schiereiland snel uit de hand kan lopen elk klein incident veroorzaakt door een verkeerde inschatting... kan leiden tot een onbeheersbare situatie, zei band tegen verslaggevers in Rome. De WN-chef riep Noord-Korea nogmaals op om gas terug te nemen... met zijn provocerende retoriek. Dat is het belangrijkste nieuws. Dank je, Mark. Het weer, Gert ja, Sinds lange tijd moesten de ruitenwissers weer aan... want er trekt een regengebied over het land. Dat zal ook de komende uren het noorden bereiken. Daar was het de hele dag tot nu toe droog. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Hier en daar valt wat regen of motregen. Het koelt af naar een graad of vier. En lokaal kan het ook wat mistig worden. In het noorden houden we een matige oostenwind. In het zuiden wordt de wind zwak en veranderlijk. Morgen trekt een zwak lage drukgebied over het land. In de westelijke helft blijft het vrijwel overal droog. In het oosten en noordoosten gaat het morgenmiddag plaatselijk regenen. Aan zee is er kans op mist. En de temperatuur loopt op naar een graad of tien. Wat er een lage drukgebied overtrekt zijn er morgen grote verschillen in windrichting. In het noorden een oostenwind en in het zuiden is de wind zuidwestelijk. In de loop van de dag gaat de wind overal uit het zuidwesten waaien. En de wind is zwak tot matig, windkracht 2 tot 4. Na morgen blijft het wisselvallig met van tijd tot tijd regen. En de temperatuur loopt op naar een graad of 13. Na vrijdag neemt de kans op regen duidelijk af. In het weekend lijkt het mooi weer te worden. Maar dicht bij zee en het IJsselmeer blijft de kans op mist groot. De teller stond op 46 files een kwartier geleden. Hoe is dat nu, René Passet? 72, Tim. Het wordt een hele drukke avondspit zo. Alles bij elkaar 275 kilometer. En dat is 100 kilometer meer dan normaal op dit tijdstip. Dat zou wat te maken kunnen hebben met de neerslag die naar beneden komt. Hoewel het meeste valt langs de oostgrens, heb ik begrepen. Een paar lange files. Bij Amsterdam op de A9 Amstelveen naar Diemen. Voor knopen Diemen 7 kilometer. Dat is een erfenis van het ongeluk op de A1. En dat is ook te merken op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Westpoort en Duiven. Staat nog 12 kilometer naar het oosten. Op de A13, niet alleen de dagelijkse file richting Rotterdam, maar richting Den Haag staat het ook, ook vast bij Delft. 4 kilometer door een kapotte auto. Op de A16 Breda Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij Dordrecht in de buurt. Dat levert daar 6 kilometer file op. De rechte ook bij de afrit Dordrecht Centrum is dicht. De dagelijkse file op de A50 is veel langer: van Arnhem naar Os. Tussen Knop het Grijzoord en Knop het Ewijk staat vanmiddag 12 kilometer. Nog eentje in Limburg door een aanrijding op de A76 van België naar Heerle bij Spouwbeek 2 kilometer. De wettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie.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 Vanavond in Altijd Wat. Op Cyprus is een financiële crisis ternauwernood afgewend. Wordt het niet tijd om ons financiële systeem drastisch te veranderen? En de warme banden van minister Schippers met een Amsterdam ziekenhuis? Is er sprake van belangenverstrengeling? Kijk dus Altijd Wat, 10 over 9, bij de NCRV op Nederland 2. Iemand Want je carrière in de chemie gaat in onze EU-regio harder dan 130. Zuid-Limburg.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 7 over half zes, goedemiddag, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Gevangenispersoneel gaat staken als staatssecretaris Teven van Veiligheid en Justitie zijn reorganisatieplan weigert aan te passen. Teven is niet onder de indruk. We zitten nog midden in de politieke besluitvorming en het politieke debat. Dus het is misschien wat prematuur om nu al te dreigen met stakingen. Ik denk dat het verstandig is dat we eerst de politieke discussie even moeten afwachten. Volgende week heeft de Tweede Kamer een hoorzitting georganiseerd. Uh, ik heb heel veel Rijksambtenaren allemaal toestemming verleend voor en tegenstanders van het plan om daar allemaal te spreken met de Kamer. Zodat de informatiepositie ook voor de politieke besluitvorming compleet is. Dus het lijkt me wat prematuur om nu al het plan in te trekken als we net begonnen zijn. Ergens moet die 340 miljoen vandaan komen. Dat begrijpt iedereen in Nederland. Houdt u het voor mogelijk dat u het plan nog gaat wijzigen? Uh, als, uh, ik heb al gezegd, alternatieven zijn welkom. Ik heb vanmorgen ook goed geluisterd naar de mededelingen van de zijde van de vakbond. En toen de vraag kwam, heeft u alternatieven in gedachten, waren die er niet? En ik moet aan de streep uiteindelijk 340 miljoen bezuinigen. Heeft u al alternatieven in de brievenbus gekregen? Nee, ik heb nog geen alternatieven in de brievenbus gekeken. Maar ik ben natuurlijk wel aan het kijken of ik bepaalde inrichtingen zoals we in Tilburg doen aan de Belgische autoriteiten. Of we die op andere, op andere momenten ook langer zouden kunnen verhuren aan buitenlandse mogendheden. Volgens de vakbonden is niet alleen de werkgelegenheid... maar ook de veiligheid in het geding met uw plannen. Bent u het daarmee eens? Nee, ik ben het er niet mee eens. U weet, ik heb aan de Kamer bericht dat in het masterplan... de tentie nou juist een van de uitgangspunten is... dat de veiligheid niet in het geding is. Dat, is. dat is denk ik heel belangrijk. Als je staatssecretaris dat in de waagschaal stelt... dan wordt het inderdaad een heel lastig verhaal. Maar als mensen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid op de werkvloer... zeggen dat ze zich niet meer veilig voelen door maatregelen die u neemt. Neemt u dat dan serieus? Uh, laten we nou eerst eens kijken wat, uh, wat de discussie oplevert in de Kamer. Er is een uitgebreide informatieuitwisseling volgende week. Ik ga niet de veiligheid in het gevaar brengen. Het is altijd veilig geweest in Nederlandse gevangenis... en dat moet blijven ook, zegt staatssecretaris Teven tegen Irene Oostveen. Ook Japan trept, treft voorzorgsmaatregelen in de aanleiding van de oorlogstaal van Noord-Korea. De regering in Tokio heeft in het hart van de stad Patriots geplaatst. Journalist Kjeld Duits in Tokio. Hebben we het dan echt over luchtafweer geschud in het midden van de stad, Kjeld? Ja, echt in het midden van de stad. Uh, bij het ministerie van Defensie. Dat is een heel groot terrein dicht bij het keizerlijk paleis. Het is ook notabene zo'n kwartiertje met de fiets van uh, waar ik woon. Het is omgeven door een enorme eh, kantoorgebouwen van het ministerie zelf. En eh, er staan verder nog enkele van deze anti-raketinstallaties rondom Tokio. En aan het einde van deze maand worden er nog enige eh, van deze installaties gezet... in het zuiden in, eh, op de Okinawa-eilanden. En is het in militair opzicht echt noodzakelijk om op deze plek dit afweer neer te zetten? Ja, dat is een goede vraag. Ze hebben ook uh, twee schepen op de Japanse zee tussen Noord-Korea en Japan in. En dat uh, is denk ik veel belangrijker uh, vanuit een strategisch uh, gezichtspunt gezien... dan zo'n uh, installatie in het midden van de stad. Maar ik denk dat het ook heel symbolisch is om de mensen te laten zien van... we zijn voorbereid. Voorbereid, om ook de bevolking duidelijk te maken. We zijn voorbereid. Jullie hoeven niet bang te zijn voor Noord-Korea? Inderdaad, ja. Niet dat mensen bang zijn. Je merkt helemaal niets echt in uh, Japan van uh, uh, de bedreigingen die Noord-Korea maakt. Uh, er is natuurlijk wel informatie op het nieuws, maar de mensen zelf die uh, storen er niet, zich, zich niet zo heel erg aan. Ik heb ook net even op Twitter gekeken met het sleutelwoord uh, Noord-Korea in het Japans. En dan zie je enkel maar nieuwsberichten. Je ziet helemaal geen uh, discussies van Japanners daarover. Het blijft toch een bizar beeld wat ik voor me zie, Kjot, om met je fiets even langs een stel Patriots uh, te fietsen in uh, hartje Tokio, nietwaar? Ja, inderdaad. Je moet er uh, wel goed naar zoeken, want het is uh, in het terrein zelf van het ministerie van Defensie. Maar het is natuurlijk wel een gek idee dat je in het midden van de stad uh, die Patriots hebt. Vanuit uh, een heel veilig tokio Kjeld Duits. Dankjewel. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10 en smiddags van half 5 tot half 7, het nieuws uit binnen en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal. Everybody, every single one's got a story to tell. Everyone Seven Nation Army van Ben Lonkele Nee, Passet, dat liep behoorlijk op van 46 naar 72 files een kwartier geleden. Hoe is het nu? Ja, we zitten, uh, daar blijft het een beetje onthangend Tim, Met 77 files, 270 kilometer. Dus qua lengte komt er niet heel veel bij. Gelukkig maar. Het is al druk zat. Vooral rond uh, Amsterdam, want daar hadden we de, aan het begin van de avond spits dat ongeluk bij Muiden. En dat dreut nog steeds door. Op de Ringweg vooral. Want er staan 12 kilometer file aan de zuidkant van Amsterdam op de A10. Tussen Westpoort en Duivendrecht. En ook uh, aan de lange kant is de file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Na een Ongeluk bij Dordrecht. Zeven kilometer inmiddels. De weg is wel vrijgegeven daar. Het Overdiek op Twitter. En een opmerkelijke tweet vanmiddag kwam van apenstaartje Petra. Ligt een streepje 15.117 volgers en haar 21.336ste tweet was deze. Please retweet. Can anybody tell at Mohamed Morsi... that citizens' arrests of foreigners are really bad for tourism? Free arena, free speech. Petra Stienen, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben regelmatig bij ons te gast als Midden-Oosten-deskundige. Als Even kijken naar die tweet. Met Free Rena doelt u natuurlijk op de arrestatie van de Nederlandse journaliste Rena Netjes in Cairo. Wat is uitgemond in de vrijlating? We spraken haar een uurtje geleden. Maar in uw tweet legt u een link met toerisme. Buitenlanders arresteren is slecht voor toerisme, twittert u aan de Egyptische president Morsi. Hoezo toerisme? Nou ja, president Morsi die heeft 1,3 miljoen volgers. Het leek mij wel goed uh, om uh, daar vandaan uh, wat druk richting uh, zijn kant uit te krijgen. En kijk, vrijheid van meningsuiting, mensenrechten. Dat is duidelijk dat meneer Morsi zich daar helemaal niets van aantrekt. Maar ik dacht, misschien heeft hij wel door dat als uh, hij de economie in zijn land wil redden... dat hij toch een, uh, ja, een toename van toerisme moet, uh, moet creëren. En ja, als mensen zoals Rena... Uh, over straat lopen in een winkelcentrum, een vraag stellen aan jongens... en uh, het risico lopen om door andere burgers gearresteerd te worden... ja, dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor toerisme, vandaar. Dat hoorden we inderdaad een uur geleden ook uit haar mond... dat ze behoorlijk was geschrokken van het feit dat eigenlijk een simpel gesprek... tot een burgerarrestatie kon leiden en inderdaad tot een overnachting in een cel... en een voorgeleiding voor de rechter. Is dat een incident of staat het voor meer volgens u? Nou, de, het feit dat gewoon burgers nu uh, voortdurend krachten kunnen indienen. Dat is, dat is nu echt helemaal een hit in, uh, in Egypte. En dat is ook het akelige. Kijk, onder Mubarak waren de rode lijnen heel duidelijk. Je mocht gewoon niet heel te veel vertellen. Voordat je het wist, zat je in de gevangenis. En nu is er een enorme willekeur. Um, en ja, vorige week was er een, een, een ander incident met iemand die voor het uh, Comité voor de Bescherming van Journalisten werkt, Abu Abulger, die ook alweer. Um, Onder druk kwam staan doordat er een aanklacht tegen haar werd ingediend... omdat zij onderzoek aan het doen was naar de zaak rondom de beroemde komiek Bassem Youssef. En daar heeft Morsi toen op gereageerd van ja, wij hebben dat... op die zaak van Bassem Youssef, dat heb ik niet geïnitieerd. Dus hij reageert steeds van nee, we hebben wel vrijheid van meningsuiting... maar er worden voortdurend journalisten, uh, mensen die op sociale media actief zijn... worden of opgepakt of aangeklaagd. Dus ja, eigenlijk niemand weet maar precies waar ze aan toe zijn. Want als de president zegt van nou ik heb dat niet geïnitieerd... dan zou je ook kunnen denken van nou neem in ieder geval stelling tegen de manier waarop dit gebeurt. Maar dat gebeurt ook niet. Nou en vandaar mijn tweet. Um, ik was uh, in januari in Egypte en daar kom ik al meer dan 25 jaar. En voor het eerst echt in al die jaren was mijn moeder ongerust. Ze zei Petra moet jij daar nu wel naartoe? Nou als iemand, ik kan mij redelijk goed bewegen in Egypte, ik spreek de taal... Maar ik begrijp heel goed dat, uh, dat een gemiddelde Nederlander... als hij zijn vakantie gaat boeken voor deze zomer... denkt Egypte, laat ik even aan mij voorbij gaan. En dit verhaal uh, van vandaag... dat gaat natuurlijk over vrijheid van meningsuiting... maar het gaat ook over de angst voor buitenlanders... die misschien wel oorzaak zijn voor de chaos. Precies ja, maar... zoals Rena Netjes zelf ook zegt. Wat is, is dat wat u zegt? U roept mensen op om toch maar even goed na te denken... over een eventuele vakantie aan Egypte? Nee, ik roep uh, president Morsi op... om uh, te zien dat dit soort... Uh, willekeurige acties van burgers waarin, uh, waar, waar hij niet tegen optreedt... heel erg slecht zijn voor het imago van Egypte. En dat als hij wil dat er meer toeristen komen... dat dit uh, voorkomen moet worden. We hebben sociale media natuurlijk een grote rol gespeeld... in de Arabische lente, ook vooral in Egypte. Maar tot echte democratie en vrijheid lijkt Twitter... als je kijkt naar dit soort incidenten, niet te leiden. Nee, nou ja, de postduiven waren ook niet uh, garantie voor de successen van de Russische revolutie. Hè? Dus uh, Twitter en uh, Facebook zijn natuurlijk gewoon middelen geweest voor mensen om te communiceren. Maar uiteindelijk ging het om ja, de macht van mensen om mensen in de macht af te zetten. En de huidige mensen in de macht, helaas, uh, daar ben ik natuurlijk ook heel teleurgesteld over. Ik heb het wel eerder gezegd, het lijkt toch als uh, president Mohamed Morsi toen hij in het presidentieel paleis introk... Nog een handboek van de dictator vond. En daar uh, lijkt hij gewoon uh, mee voor te gaan. Hoe dan ook, u twittert hem regelmatig. Uh, een van de 1,3 miljoen volgers. Kijken of u daar ook binnenkort op reageert. Petrus hartelijk dank. Graag gedaan. In de volgepakt voetbalstadion in Nairobi is Uhuru Kenyatta beëdigd als nieuwe president van Kenia. Presidenten van zo'n tien Afrikaanse landen waren daarbij. En zoals de Nederlandse ambassadeur Joost Rijntjes. Goedemiddag. Goedemiddag, goedenavond. Oh, kijk eens aan, een uurtje later. Wij spraken u vanmorgen in de uitzending met Marcel... Ja. en toen sprak u de hoop uit dat het in ieder geval niet zo hard zou gaan stortregenen. Laten we daar eens even mee beginnen. Is het droog gebleven? Het is droog gebleven, maar nu regent het flink. Oké, okay, nou, net, net, net na, die, na die ceremonie is dat... Uh, wat hoor ik op de achtergrond? Ja, u hoort kikkers. Kikkers? Ja, Kikkers die, bij ons in de tuin. Die thuis en uh, u hoort kikkers. Kijk eens, de kikkers vanuit Nairobi. Is het een nationale feestdag geworden daar, in dat stadion, waar ik, ja, tienduizenden mensen aanwezig waren? Het was in het stadion wel een feest, waar veel mensen aanwezig En ook de, ja, de wave die we kennen uit de Nederlandse voetbalstadions was te zien. Mensen waren erg enthousiast. Um, op straat was het redelijk rustig. Je kunt niet zeggen dat er op straat overal uh, enthousiaste mensen waren. Op sommige plekken wel. Maar uh, nee, op straat was het redelijk rustig. Hoe heeft dan het volk vandaag gereageerd op die inauguratie van de president? Ik, ik kon uw vraag niet verstaan. Hoe heeft dan het volk gereageerd op de inauguratie van de president... met een hele nepte meerderheid president werd? Ja, hij heeft met iets, heeft iets meer dan 50% van de stemmen gekregen. De mensen hebben vandaag een, een dag vrijgekomen. Veel mensen, veel mensen hebben naar televisie gekeken. Het werd natuurlijk overal uitgezonden en uh, zeker de mensen buiten Nairobi hebben dat uh, uh, via televisie kunnen volgen. Um, in het stadion waren 50.000 mensen aanwezig en uh, buiten het stadion nog enthousiaste mensen die naar de auto's waarder waarin de presidenten, de Afrikaanse presidenten zaten. En dat is een beetje het beeld dat ik vandaag had. Ja, we hebben meegekeken. We hebben een fragment uit zo'n inauguratie -speech. Laten we daar even naar luisteren. Ja. We are open for business and we invite you to invest in our country. Een boodschap aan het buitenland, een uitnodiging aan buitenlandse investeerders... om in Kenia te komen in, investeren. Wat, wat is u van de speech bijgebleven, meneer Eentjes? Nou, het is, uh, u haalt een uh, stuk uit de speech over investeringen... Misschien is het goed om te melden dat Nederland al sinds jaar en dag in de top 10 van de grootste investeerders in Kenia zit. Er zijn hier vrij veel Nederlandse bedrijven aanwezig. Dus niet alleen de multinationals, Shell, KLM en dergelijke, die iedereen kent, Unilever. Ook de bloemen, de bloemenindustrie is sterk vertegenwoordigd. Maar inderdaad, Kenia heeft, de president heeft vandaag opgeroepen tot een grote economische groei. Hij noemde een percentage van zelfs meer dan 10%. En daarvoor zijn natuurlijk investeerders zeer belangrijk. Uh, dat is het uh, zakelijke deel. Het is natuurlijk ook een uh, diplomatiek-juridisch gedeelte. Want Kenyatta is voor het internationaal strafhof gedaagd... vanwege opruiing tijdens de onlusten na de vorige verkiezingen. Heeft hij daar vandaag iets over gezegd? Nou heeft het, uh, het ICC, het internationaal strafhof, niet met name genoemd. Hij is zelfs herhaalt wat hij eerder ook heeft gezegd... namelijk dat Kenia wil voldoen aan zijn internationale verplichtingen. Daaraan heeft hij deze keer toegevoegd dat er dan wel sprake moet zijn van wederzijds respect. Um, wat hij daar precies mee, doelt, mee bedoelt is uh, niet helemaal duidelijk. Um, maar het is goed denk ik, dat hij die internationale verplichtingen heeft genoemd. En we hopen dan ook, niet alleen uh, Nederland, maar ook uh, Europese partners van Nederland en een heleboel Kenianen, dat de president blijft samenwerken met het internationaal strafhof. En dat betekent dan ook dat hij in juli, als die zaak daar gaat beginnen, dat hij daar dan ook zal verschijnen? Op 9 juli zou hij dan moeten verschijnen bij het strafhof in Den Haag. En dat staat zijn presidentschap verder niet in de weg? Hij kan gewoon doorregeren? Of wat betekent dat voor zijn positie? Nou ja, dat betekent... Hij heeft gevraagd om uh, te verschijnen voor het hof via een videoverbinding. Ook omdat hij dan het land uh, kan blijven besturen. Maar het is nu eigenlijk moeilijk om, om een beetje vroeg om te zeggen... wat van consequenties uh, het bijwonen van de zaak zal hebben op zijn presidentschap. Want hij heeft natuurlijk zijn handen vol ook aan de verdeeldheid... die nog steeds uh, aanwezig is in Kenia. Zeker als je kijkt naar de, de, de minimale meerderheid... waarmee hij de verkiezingen heeft gewonnen. De, de, kan het land die verdeeldheid nu achter zich laten, denkt u? Nou, hij riep daar in ieder geval toe op. Hij riep op tot nationale eenheid. Hij zegt, ik wil de president zijn van alle Kenianen... ongeacht politieke partij, ongeacht stam of, of etnische gemeenschap. Kijken Wat dat gaat opleveren. Ik hoor helemaal gek van die kikkers bij u in de tuin, meneer de ambassadeur. Ja, het zijn hele kleine kikkers, maar ze maken vele Op de dag dat de nieuwe president werd geïnaugureerd. Ik dank u hartelijk, ambassadeur Joost Reintjes. Goedenavond. Het NOS Radio 1 Journaal Media Overzicht. Met Marianne Hagemann. Amsterdam gaat flink verdienen aan het jubeljaar 2013, voorspelt het parool. De toerist is de nieuwe melkkoe. De gemeente heeft de toeristenbelasting met 10 verhoogd... met het oog op de verwachte toestroom voor de inhuldiging van Willem-Alexander... en de heropende musea. Vorig jaar leverde de toeristenbelasting Amsterdam 25 miljoen euro op. Een verhoging van 10 is dan minstens 2,5 miljoen extra. Tenminste... Als hetzelfde aantal mensen naar de hoofdstad komt... maar de verwachtingen zijn hoog gespannen... de stad denkt bijna 6 miljoen euro te kunnen binnenhalen, schrijft het Parol. Het was een symbolische daad die tien jaar geleden... de wereld aan de buis gekluisterd hield. Het neerhalen van het beeld van Saddam Hussein in Bagdad door Irakezen. Achteraf bleek dat deze daad was bedacht door Amerikanen. De BBC ging terug naar het plein waar nog steeds geen ander beeld is verrezen. It was one of the most striking images of the war, watched by millions all over the world. Scenes of joy as people danced on the toppled statue of their former leader, kicking it and hitting it with their shoes. Today, there is just an empty space where Saddam's statue used to stand. But 10 years on, many here are looking for symbols to express a national Iraqi identity. Maar die nationale identiteit is nou net het probleem... in een land waar Sunnieten, Shiiten en Koerden... nog steeds geen manier hebben gevonden om vreedzaam met elkaar samen te leven. Chagrijn onder journalisten. In ieder geval bij RTL-verslaggever Pepijn Kronen. Op Twitter vraagt hij zich af hoeveel journalisten... nu chagrijnig onderweg zijn uit Groningen. Want wat is er aan de hand? Burgemeester Reewinkel las laste vanmiddag in allerijl een persconferentie in. Het persbericht maakte melding van een belangrijke gebeurtenis... voor de stad en provincie Groningen. In de uren daarna werd er volgens binnenlands bestuur druk gespeculeerd op de sociale media. Zou de burgemeester misschien aftreden om toe te treden tot het kabinet van koning Willem-Alexander? Of was er misschien sprake van een koninklijke villa in het Hoge Noorden? Het grote nieuws bleek te gaan om de aankomst van Sinterklaas. De goedheiligman komt dit jaar aan in de stad Groningen en dat u het maar vast weet. Er is in december geloof ik hè? Op november, november. we ja, oh, moeten okay. natuurlijk allemaal nog wel uh, de een beetje de daarop voorbereid worden. Ja. Ja. De uitzetting van een minderjarige asielzoeker in de kinderserie Spangas... leidt tot onrust bij jonge televisiekijkers, signaleert NRC Handelsblad. Op 19 april zette de politie de scholieren Nola op het vliegtuig terug naar Sri Lanka. Het vonnis over haar uitzetting was zelfs nieuws op het Jeugdjournaal. Op de website van Spangas blijkt het mogelijk om een afscheidsvideo voor Nola mee te geven. En ook vandaag stromen de reacties binnen dat ze moet blijven. Volgens NRC Handelsblad komt de uitzetting vooral als een klap. doordat de makers van de serie haar niet eerder profileerden als asielzoeker. Ze deed anderhalf jaar mee zonder dat haar status een thema was. Nola was, al dus de krant, een dartelende Sri Lankaanse. met Nederlandse pleegouders en een wiskundeknobbel. De makers hebben er bewust voor gekozen om het verhaal slecht te laten aflopen... vertellen ze in de krant, omdat dat de realiteit is in Nederland. Er komt misschien een docu-soop over het vrouwenteam van sportclub Heerenveen. Dat meldt Omroep Friesland. Producent IDTV onderzoekt die mogelijkheid. Een landelijke omroep zou al belangstelling hebben getoond. De docu-soop zou wel eens de redding kunnen zijn voor het vrouwenvoetbalteam. De Friese omroep schrijft ook dat de begroting voor komend seizoen nog lang niet rond is. En anders gaan ze dezelfde richting op als Sportclub Veendam. Daar proberen ze ook een docu-shop uh, te, te, te maken. Daar Hoeveel kunnen ze... we er nog aan als kijker? Hè? Precies. Nou, dat uh, idee is nooit aangekomen bij John de Mol, Wat de bedoeling was. En de club is inmiddels failliet. Nou, wie weet, uh, een vrouwenteam spreekt meer tot de verbeelding. We hadden eerder de, uit, de ambassadeur uit uh, Kenia uh, in de uitzending. Na zes uur hebben we de ambassadeur in Egypte... die gaat ons vertellen over de vrijlading... van de Nederlandse journalisten Arena Netjes. Hij speelde daarin een bepalende rol. Tot zo.